Dit is de trailer voor de Brainwave-podcast, een podcast over digitale technologie in het ondernemerschap. Laat technologie voor jou werken in plaats van andersom en abonneer je vandaag.